Ik had twee jaar uitgezeten in Dartmoor... ...voor ik werd overgeplaatst naar de psychiatrische gevangenis van Grendon. Ze houden zich er bezig met die gevallen waar nog wat aan kan worden gedaan. Het leek me nuttig om een medisch rapport van mezelf achterover te drukken... ...en kwam iets te weten over mijn eigen ik. Tenminste, veel wijzer werd ik er toch niet van... De twee sekschromosomen, waaruit iedere mannelijke cel bestaat in het mannelijk lichaam, worden aangeduid met de letters X, Y. Op Brandon hebben enkele een extra Y-chromosoom. Ik ben er één van. Ik, Willy Scott, met de bijnaam De Spin. Hé, hey, ik word gevolgd. De straat was totaal verlaten toen ik het hek uitkwam. Ik voel dat ik gevolgd word. Hier, de hoek om. Gevolgd. Nu al. Hij stopt ook. De ellendeling. Hij verschuilt zich. Een kroeg. Daar is een kroeg. Het is overachten. Hij zal wel open zijn. Ik heb wat geld meegekregen. Ik kan wat kopen. Betalen. Een biertje? Hé, hey, waar kom jij opeens vandaan? Nergens, ik ben er. Bier? Ja, biertje. Ben je de baas hier? Jawel, is goed om baas te zijn. Lang gezeten daar? Vijf jaar. Sowieso zo, zo, vijf jaar. Ja, uh, het laatste jaar duurt het langst. Dat hoor ik meer. Ja, dat zal wel. Tom? Mijn vrouw roept: Leg het geld, meneer. De vent vertrouwt me Hé, hey, er ligt een mica plaatje op de grond <laughs> Een mica plaatje van zes centimeter <laughs> Ik sta op bekend terrein Terrein van de onderwereld Ik ben niets van plan, nooit meer hey, Toch raap ik het op Ik moest aan Maggie denken. Maggie. Ik zal nooit begrijpen waarom ze mij accepteert. Ja, ze moet toch begrijpen en zeker weten... dat ik een verrekt klein beetje goed voor haar ben. Ja, vanuit mijn gezichtspunt missen ze nu alle kansen. En het is jammer dat zo'n lief meisje zichzelf vergooit. Gedurende de periode dat ik vrij was... heb ik er alles aan gedaan om haar ervan af te brengen. In haar eigen belang... Ik ben altijd zo onbetrouwbaar geweest als de hel en ze weet het. Ze was er altijd de stille getuige van. Ze spreekt een paar talen en werkt voor de Verenigde Naties in Londen. Met haar opvoeding en intelligentie zou je toch denken dat ze wel iemand anders had kunnen vinden. Vijf jaar geleden wist ze toch al dat ik haar nooit zou trouwen. Eenvoudig omdat ik haar niet kon laten afdalen tot het niveau waarop ik leefde. Maar ja, dat maakte voor haar schijnbaar geen verschil. Maggie heeft me veel geleerd. Kleine dingen. Zoals het schoonhouden van mijn nagels. En een beschaafde manier van praten. In een van haar brieven naar de gevangenis. heeft ze me aangemoedigd om veel te lezen. Dat heb ik gedaan. Ik zat toch binnen. Vooral toen ik bibliothecaris was in Glendon. Maggie verdient een betere kerel. Maar juist nu ben ik blij. dat ze er geen gebruik van heeft gemaakt. Ik blijf het mezelf steeds voorhouden. Zorgen voor de vrijheid niet meer te verliezen. En geef het u nooit meer op voor een doodse kale cel... en een half uurtje dagelijks luchten op een gevangenisplein. Hier is het praktiek, De deur. Tweede etage. Ik ben rechtstreeks naar Maggie gegaan. Een mooie meid in een moderne flat. Ze is altijd gek op geweest... Ik heb haar niet verteld wanneer ik vrij kwam. Ik wilde haar niet ontmoeten in de schaalduur van de gevangenismuren. Geruisloos beklim ik de trappen. <lacht> Dat kan ik nog. Het gewelddadige gevoel van vrijheid... heeft echter mijn angst niet kunnen onderdrukken... en houdt me meer en meer gevangen... naarmate ik verder verwijderd raak van de getraliede hekken. Volgens de psychiaters heb ik X, ik ben meer dan 1,80 meter lang en voorbestemd tot een misdadige aanleg. Maar veel meer neigend naar diefstal dan geweldpleging. Dat zit goed. De medische wetenschap is ver. Maar hebben ze een medicijn weten te ontwikkelen? Daartegen? Als ik die vraag overweeg, zou ik wel weer terug willen. Ik hoop dat ik de geleerden niet teleurstel. Vertrouwen? Nee, dat heb ik niet. Alweer geruisloos slaap ik binnen. Maggie hoort niets. Ze staat bij het verste raam met de rug naar me toe. In de spiegel zie ik haar gezicht. Er ligt een witte blouse op de strijkplank. Haar mond is opmerkelijk klein, vastberaden, maar gevoelig. Haar wenkbrauwen zijn zorgvuldig aangezet. Zoals ze daar staat kan ik haar ogen niet zien. Ze draagt een grote en moderne bril... maar ik weet dat ze blauwgroen zijn. Maggie heeft een echt vrouwelijk gezicht en toch krachtig. Juist op dit moment met een nieuwe rijpe liefelijkheid... die me belofte doet fluisteren die ik niet na kan komen. Ze draagt een lichtgekleurde wolle pullover zonder mouwen... strak over haar kleine borsten, terwijl de strijkplank haar benen verbergt. Ik weet dat haar benen mooi zijn... Het is allemaal te veel voor me. En het lukt met moeite in de buurt van de deur te blijven. Dag, schatje. Wanneer liet jij je haar verven? Willy. God, Willy. Schooier. Waarom heb je me niet gebaseerd? Lief, Fransje, liefje. Lief, Fransje. Wat? Laat me je bekijken. Dit is een pruik. Dat is een nieuwe rage. Kijk, ik heb nog hetzelfde korte bruine kopje. Oh, ik sta te trillen op mijn benen. Bijna geen ademhalen. Hoe oh, ben je binnengekomen. Ik heb je vijf jaar geleden gezegd een nieuw slot te kopen. Zie je? Met dit stukje mica. Neem die grens van je gezicht. Je had me tenminste de tijd kunnen geven om mijn make-up te verzorgen. Voor mij zie je er prima uit, Maggie. Prima. Oh. oh, God. De fabriek hierachter. De werklui hebben koffiepauze. Hoe komt jouw lichaam zo bruin, Maggie? Werk in de buitenlucht, liefje. Mm -mm. De laatste maanden geven ze je de kans om weer in de samenleving te komen. Hm. Ik zie dat jij ook een zonnebad hebt genomen. De bikinis waren dit jaar kleiner. Hm, dat zie ik. Heb je honger? Nee, nu niet meer. Gek, <laughs> hè? Als je opgesloten bent, praat iedereen er steeds over wat je het eerst zult doen als je vrij bent. Vreemd genoeg staan vrouwen dan op de tweede plaats. Hm. Tegenover een enorme en goede maaltijd. <laughs> Bij mij gaat dat niet op, geloof ik. Is dat alles wat ik voor jou beteken? Een vrouw? Nee. Hey, jij bent iets heel bijzonders. Een unicum. Iets zo bijzonders om er enig je tijd aan te verdoen. Wel, beloof me één ding. Dat je tot deze keer buiten blijft. Ja, ik zal het proberen. Eerlijk. Luister, Maggie. Dartmoor maakte me doodsbenauwd. Het is de meest ellendige rotplaats die er bestaat. Ik heb niet de minste behoefte daar terug te keren. Dat is geen belofte. Ja. Misschien ben ik bang van mezelf. Ik beloof het je. Je dwingt me ertoe, maar ik beloof het je. Zeg je dat om mijn plezier te doen? Soms voel ik me diep ongelukkig en ik weet niet waarom. Toen ik de poort uitstapte en de hekken van Grendon zich achter me sloten... was mijn eerste reactie terug te rennen. Waarom? Om nou, mij te verbergen achter hun bescherming. Ach, waanzin. Misschien. Vijf lange jaren had ik gewacht op dat ene moment. En de laatste dagen had ik geleden aan een soort tralikoorts. In elk geval een merkwaardige reactie op zijn minst. Toen, bijna vluchtend, was het gevoel sterk genoeg om mij te doen twijfelen. en om te kijken naar het kleine, gedraliede hek. gemonteerd in een groot stel hekken van de gehate poort van Grandon. Een kolos, groot, vuil, Achter die hekken en nog vele anderen als deze had ik geleefd. in de veronderstelling een zekere bescherming te krijgen. Een zekere vorm althans. drie maaltijden per dag, een bed, geen financiële problemen. Aangenomen dat je rekening hield met het blijven van, van de zware jongens... de tabaksbronnen wist te ontlopen en al te grote moeilijkheden wist te vermijden... was het daar wel uit te houden. Als je de zekerheid had dat de vrijheid niet al te ver weg was. Daartmoor was het allererderste. Als ik daar ooit zou moeten terugkeren, zou ik mezelf een kop kleiner maken. Ik wandelde langzaam met het bundeltje onder mijn arm dat iedereen zou herkennen naar buiten. Ik was me er heel goed van bewust dat ik alleen was. En bang. Bang voor het onbekende. Het ongewisse. Als ik me dit keer niet kon inhouden, zou elke verkeerde stap mij tien jaar cel kosten. Mm. Ik was bang voor mezelf. Wetende dat dit op de leeftijd van 35 jaar mijn laatste kans was. Er was veel meer dat aan mij knaagde: een bezorgdheid die ik met geen mogelijkheid kon onderdrukken. Bovendien, ik voelde dat ik werd gevolgd. Zag je dat? Nee. Ik zag hem niet. Je voelde het? Het was geen slimme vogel. Ik liep door. Ik zag een kroeg. En? Wat en? Hoe kwam je het <laughs> In die kroeg, lievertje. Sommige luizen nonchalant. De gevangenisdirecteur had me zijn laatste lesje gegeven. Bijna meelewekkend. Ik stond, hij zat... Ik had het vreemde gevoel dat ik in zekere zin te kijk werd gezet, een merkwaardig object was. En als ik mijn laatste vijf jaar niet ben afgestompt op het punt van mijn rauwe levenswijze, zal ik er pas niet rekening mee houden. Ik ben gewaarschuwd, <lacht> ook voor iedere mogelijke ontmoeting. Ben je bang? Misschien. Toen ik langzaam wegwandelde van die grimmige muren, groeide mijn angst. De smerige omgeving gaf me geen enkele steun. Integendeel. Ze lijkt op een verlengstuk van de gevangenis. Ik kreeg het warm, toch hield de wolkenvelden de zon verborgen. Ik had beslist geen plannen, geen verkeerde. Ik geloof je. Die zenuwen op mijn maag speelden en kriebelden als spinnen en verpesten mij toch een gespannen stemming. En je was eruit. Ik was eruit en hunkelde van hoper om eruit te blijven. Mijn grote angst was of dat zou kunnen. Ik hoopte dat niet een of andere zendeling me zou komen vertellen... dat hard werken het enige wondermiddel is. Mijn staat van dienst laat zien dat ik in goede conditie ben... en met de snoodse beroerte wil werken. Dat darmen uit mijn lijf. Maar na enige tijd gaat het werk me vervelen. Ik wil wat nieuws, ander interesse. Maar dat is niet de weg tot verbetering. Zo staat het in mijn rapport. Zo is het. Het wordt nog steeds moeilijker. Ja, maar Wille, je bent vrij. Ja, ik ben een klimmer, een geveltoerist smerissen en uitzuigers van dat soort... zijn altijd verrast geweest door mijn lengte en mijn gewicht. Een zorg. Het beklimmen van een regenpijp dicht tegen de muren is nooit een probleem geweest voor mij. Vergeet dat maar, klimgeit. Een klimgeit zoals ik werkt altijd alleen. Op één enkele uitzondering. Eén. En die is me funest geworden. Ik liep liever hard weg dan iemand aan te vallen. Dus werd ik de laatste jaren de gevangenis geconfronteerd... met, met een terugkerend... Raadselachtig iets. Wat zal ik doen als ik voor een soortgelijke periode van tien jaar word gepakt wanneer ik iemand zo neerslaan? Het antwoord beangstigt mij. Vind je dat nodig, Willy? Ja, dit is maar één kant van mijn angst. Er is iets in me dat blijft knagen. Jaren terug heb ik eenzelfde gevoel ervaren. Je verleden? Oh, jaren terug. Heel vreemd. Ik was een huis binnengegaan door een open raam, gelijk vloers. Er ja. was een grote hal met een rondgaand trappenhuis. Ik was het eerste deel van de trap opgegaan... toen ik iets voelde van de sensatie van het verkeerde. Een paar treden verder was die ervaring zo intens gegroeid... dat ik bleef staan, nat van het zweet. Ik probeerde verder te gaan, maar kon niet... Het was mijn allereerste kennismaking met de werkelijke angst. Ik deed wat ik herhaaldelijk had gedaan. Nu kon ik geen stap verder. Werd eindelijk mijn zenuwen de baas en vluchtte. De waarschuwing was niet genoeg om mezelf tot bediegen te brengen, nog me te verontrusten. Ik dacht, waar kom ik terecht? Bij mij. <laughs> Waarom lach je? Je kan je spullen wel hier. Brengen. Uh, je weet dat ik dat niet zal doen. Nog niet. Ik zal een kamer in de buurt zoeken. Hier vlakbij. Ik hou daar niet zo van. Ik ken je beweegredenen. Mijn onafhankelijkheid, schatje. Wie heb je? Ik heb er altijd op gestaan mijn onafhankelijkheid te houden. Omdat ik je niet wil binden aan een schurk. Dus mijn argumenteren helpt niet? Niet, schatje. Ik weet een kamer in de flat hiernaast. Ik, ik bedoel het volgende blok. Een kamer zoek ik zelf, schatje. Wat doe je? Ik ga een eitje bakken. Groot gelijk. Heb ik dat? Nou, nou. Zeg. Ja? Mag ik even bellen? Hoor je me, Maggie? Jawel, ik hoor je. Ik wil mijn broer Dick even bellen. En Walter. Je broer Dick zeker, die moet je zeker bellen. Maar waarom Walter? Ja, bak jij maar een eitje, schatje. Doe een schot voor. Waarom Walter? Uh, ik krijg nog geld van hem. Dat geld kun je missen. Luister, schatje, ik heb engelijk geduld. Luister, Walter is zo eerlijk als goud. Hij heeft me dit al eeuwen beloofd. Het is geen gevaarlijk geld. Je bedoelt dat hij je wil betalen omdat je hem uit de gevangenis hebt kunnen houden? Precies. Willy, wat een onzin. Zoals je wilt. Ik heb het verdiend. Ik vond het onrechtvaardig hem daarbij te lappen. Je hebt niets verdiend, Willy. Je ging naar de gevangenis voor een moordanslag. Verwacht niet dat je betaald zou worden door iemand die met jou veroordeeld had moeten worden. Jij begrijpt dat niet, Maggie. Jij begrijpt dat niet. Ik ga Dick bellen. Dick is nu eenmaal mijn jongere broer. <laughs> zo oprecht als ik ben van aanleg. Wij staan allebei aan één kant van het gordijn. Een toeval. noodlot, zo je wilt. Hij is bij de Metropolitan Politie. Een toeval. We hebben altijd een grote genegenheid voor elkaar gehad... Er waren nogal wat mensen die dat niet begrepen. Hij was veel thuis, lachte en praatte vrolijk... en maakte een afspraak met mij als hij er zin in had. En hij had de zekerheid dat hij nooit dienst hoefde te doen op mijn gebied... Hij herkende mijn stem direct, die beste dik. Zonder Maggie gedachten te zeggen, ben ik de trap af gegaan. Ik voel dat ik een rot doe. Waarom sta ik op straat te wachten op de taxi die ik heb besteld? Drie telefoontjes, drie. Ik ga mijn gang, maar. Na zo'n lange tijd kan ik moeilijk sneller Maggie wennen. Ik, ik wil haar te veel beminnen. En telkens op het moment. We hebben te veel gepraat. En we proberen de dingen die er tussen ons bestaan uit te zoeken. Ik heb het fijn gevonden vanochtend om op deze manier te laten meevoeren. Maar het betekent ook dat het een inzet wordt tussen ons. En ik weet dat Maggie me daartoe toe de kans niet wil geven. Zoals ze naar me toe kwam, toen ik onverwachts binnenviel. Haar vast te houden, tegen me aan te drukken, was een van de grootste ogenblikken van mijn leven. Van. Fantastisch, het was fantastisch, nog beter dan de duizenden keren dat ik deze scène in mijn cel had uitgedacht. Ze was warm, zacht, stevig, alles tegelijk. Zo stonden we, dicht tegen elkaar aan, onbewegelijk, ons slechts van hopig aan elkaar vastklampend. Ik zag haar huilen. Ik kon alleen maar over haar arm strijken en wenste, ondanks mijn heftige ontroering, dat dit moment kon voortduren. De heerlijke smaak van dit wonderlijke ogenblik. De tranen droogden, de hartstocht keerde terug. Als vroeger, als een niet-dove vlam, verslindend en hongerig. Moet de hele buurt horen dat jij eraan komt? Jouw taxi, vriend. Weijen. Eh, ken je de bar Duke of Wellington? Ja, flinke ruk. Ik heb een broer die daar op me wacht. Een snaak die bij de politie is in het ver zal brengen. Het is in Water Street. Nou, nou, dat is een end van mijn standplaats. Luister, dat is het adres waar je me naartoe hebt gebracht als je dat vraagt. Ik heb het begrepen. Mooi. Breng me nu naar Winchester. Nummer? Zoek ik zelf al uit. worden niet gevolgd. Nou, vergis je je, vriend. Als je hem achter het stoplicht kan houden, levert het een pond op. Ook dat begrepen. Begrepen. Wat verdomme lijf met die kleren hond. Nooit vloeken tegen een vrouw, vriend. Je ken je nog wel, spin. Ik jou ook. Je hebt je verbeterd. <laughs> dat is hoe je het opvat. Een paar honderd zou ik best kunnen gebruiken. Je hebt pas een zoon, hè? Jij weet schijnbaar alles. Niet alles. Wel veel. Sinds kort eruit? Uh, Sinds vanochtend. Dat blauwe wagentje zijn we kwijt. Daar rijdt nu een vrucht mee. Daar, die bruine vrucht. Niet van de politie. Die blauwe was dat ook niet. We zijn er. Hier is er een van je paar honderd. We zijn er, zegt de verbeterde man achter het stuur. Een mens is er nooit. Daar is deze amateur ook achter. De fort stopte 200 meter verder, net te laat... om mij door de zijingang bij Wolter Stanford binnen te zien gaan. Als de wens een vak verstaat, vindt hij me straks toch wel. Wolter, laat me wachten. Zijn kantoor ziet er verzucht uit. Er staat een behoorlijke brandkast, extra beveiligd. De zus die me hier binnenliet, mag wel zijn. Hij ha, lacht je ook. Wat zijn Mary ook weer, die schat? Je bent je charme nog niet kwijtgeraakt, Willy. En ook niet de onschuld van je blauwe ogen. Rachtig jongen. Ik heb nooit iemand gezien... die er minder uitziet als een misdadiger dan jij. Dus je hebt een beste kans op een goede start. Willy! Hij had wat van zijn rode haren verloren. Maar de begroeting was als vanouds. Hij is zwaarder geworden. Heeft nog dezelfde uitbundige lach. Geen drukte. En een handdruk die een eeuwigheid aanhoudt. Toch heeft Walter het moeilijk met mijn doordringende blik... Ik heb wat goed voor je, Spin. Het ligt voor je klaar in de brandkast. Een solide beest, die kast. <laughs> had jij wat anders verwacht? Niet direct. Hoe lang zou je nodig hebben, Willy? Als ik zin had. Maar dat heb ik niet. <laughs> Groot gelijk. Vijf jaar geleden bedacht ik hetzelfde. Dat is jou aardig gelukt, Walter. Tamelijk. Je verkoopt uh, gereedschap. En onderdelen. Er is niet veel vakmanschap voor nodig. Hier, Spin. Merci. Je hebt er wel recht op. Twee bundeltjes. Wil je tellen? Niet nodig. Duizend pond. Ik heb ze eigen handen uitgeteld. Dat begrijp ik. Jij doet alles alleen. Dat deed jij vroeger ook. Dat is de beste manier. Eén keer doe je iets samen en het gaat fout. Pak aan, spin. Geen gekibbel en geen grootmoedigheid. Is het geld niet gevaarlijk? <laughs> Dat weet jij beter dan ik. hoe was het er binnen? Ja, ik was er bang van, Molten. Bang. Bang om eruit te gaan. Ja, genoeg zo. ja genoeg. Wij staan tegenover elkaar. Hij schijnt gerustgesteld, denkende aan zijn eigen angst. Hij drukt me erg stevig de hand, alsof dat voor het laatst zou zijn. Hij hoeft me niet te bedanken. Ik heb niks voor hem gedaan, maar ook niks tegen hem. Ik ben wat verdrietig. We waren goede vrienden geweest en ik voel dat ik wat over mijn toeren raak. Ik maak hem misschien wantrouwig, omdat ik tenslotte altijd alleen voor mezelf had gewerkt. Ik maak me er geen zorgen meer over. Maar hij doet wat beverig. Bereid om te praten. Zich vrij te pleiten. Groot gelijk, Willy. Het is genoeg. Je hebt gelijk er een beetje stoppen, spin. Mary is de enige die de naam spin nooit zal gebruiken. Ben je weer Ja, ah, Dat doet me plezier. Heb je dat nog gezien? In die tijd? Ah, een enkele keer. Op een afstand. Knappe meid. Dat dacht ik ook. Nou, oh, jouw personeel ligt er ook niet om. Goed opgemerkt. Als je ze uit kan zoeken, moet je dat doen. Mijn idee. Wat anders. Ik word gevolgd. Politie? Weten ze dat je bij mij bent? Waarschijnlijk niet. Zo slim is die wel. Het is geen politie. Weet je dat zeker? Wat is zeker? Meestal vergis ik me niet. Blijf je daarom bij het raam weg? deed ik voor jou. Tot nu toe heb ik niks te verbergen. Ik kwam met een taxi... Stopte niet voor jouw deur, maar een fort parkeerde een stuk verder. Hoeveel? 200 meter. Twee man? Eén, dus geen politie. Maar dat kan ook erger zijn. Nou ja, in dit gebouw zijn acht zaken. heeft hij enige tijd nodig. moet hij handig zijn. Vermoedelijk is hij dat. Waar moet je heen? Een afspraak met mijn broer, Waller Street. Ja, de Duke of Wellington? Juist. Een flink eind. Dan heb je tijd om hem af te schudden. Je broer werkt bij de politie, niet? Nou, daarom is het niet nodig om hem af te schudden... Ze weet al dat ik die afspraak heb. Het gaat ze niet aan dat jij bij mij bent geweest. Je voelt het prima aan, Walter. Prima. Nou ja, daar weet ik wel raad op. Zeg, die zuster die niet om hè? die rijdt in een volkswagentje. Zij begrijpt de dingen. Ik, uh, ik zal haar laten stoppen aan de overkant. Mm -hmm. <laughs> de tegenovergestelde richting van de bruine fort. Hier, een oude regenjas, donkere bril en een pet. Wat denk je? ...begint erop te lijken. De rest zit jij met die zus. Die er niet op achteruit moet gaan en dan niet om liegt. Je kan gerust zijn. Ik begin niks. <laughs> Verstandig, Willy. Verstandig. Zus is handig. Die bruine fort moet eerst keren. Daar krijgt hij behaarde tijd niet voor. Zo doen we het, Walter. Tot ziens. Misschien. Het loedertje was inderdaad handig. Of ze deed het voor mij... ...of voor de spurt. De kerel holde naar zijn bruine fort ofschoon ik raak, links langzaam liep in het gebouw... geloof ik niet dat hij mij herkende. Het moet intuïtie zijn geweest. Hij kon echter zo hard niet lopen of hij kwam te laat. Tenminste, dat dacht ik. Althans, te laat hem achter het volkswagentje aan te gaan. Na een paar kilometer stapte ik uit en nam opnieuw een taxi. Ik ontmoette Dick in de Duke of Wellington in Waller Street. We begroetten elkaar als uitbundige kinderen... Ja, het was alweer een hele tijd geleden sinds ik had geweigerd dat hij me in de gevangenis zou komen opzoeken. Hij vertelde dat hij nu drie jaar bij de politie was en het werk hem beviel. Hij hoopte later bij de CID te kunnen komen. Hij was nu 26, flinker en mannelijker. Men zegt altijd dat wij dezelfde goedaardige grijns hebben. Ik keek dus ook een beetje naar mezelf in de spiegel achter de bui toen ik hem observeerde. Evenals ik had hij blauwe ogen een enigszins stompe neus... mooie tanden, een sterk gezicht en stevige kaak. Hoewel zijn haar donkerder was dan het mijne, bijna zwart. Als ik op mijn jongere broer zou lijken, kon ik meer dan tevreden zijn. De mensen mochten hem graag. Terwijl ik op dit moment in de garage sta te wachten op de tweedehands wagen... die ik heb gekocht, denk ik weer in ons gesprek. Ik heb gehoord dat Bulman bij jouw afdeling zit... Hij is een goede sergeant, Willy. Maar ik weet wel dat jij hem niet mag. Maar zijn werk doet hij goed. Heel goed. Weet je waarom ik hem niet mag? Ik heb wel eens wat geruchten gehoord. Als jij ooit op dezelfde manier een promotie in de wacht sleept, draag je je nek om. Pas op. Ik heb karate geleerd. Zeg, geloof je werkelijk wat er allemaal gezegd wordt? Ik heb een smerens ontmoetende gevangenis die samen met Bulman heeft gewerkt. Bulman had er gewoond om speciale regelingen te treffen... voor zwervers en landlopers. Hij wist ze tot de bekentenis van een klein misdrijf te krijgen... zodat ze dan de winter in de bak door konden brengen. Vrij eten, drinken en de volgt snelle nieuwe arrestatie. Ik geloof niet dat hij nu nog zo is. Ik heb de pest aan dat soort smielers. Bij ik zorg dat jij er nooit zo eens zal worden. Ik hoef alleen maar naar jou te kijken... om te weten dat ik het niet moet worden. Tja, wie ben ik eigenlijk dat ik jou de les durf te lezen... Spijt me, Willi. Zo heb ik het niet bedoeld. Oké. Okay. <lacht> op de terugweg naar Maggie's kamer... was ik ervan overtuigd dat ik werd gevolgd. Ik liet het voor wat het was. Onze hartstochten waren nog lang niet gedoofd... toen ik me langzaam bewust werd dat ze iets voor me verbrug. We zaten op de sofa, de lichten uit... De gloed van de straatverlichtingen passerende auto's speelde in de kamer. Maggie's spontane oprechtheid verleidde me. Ze heeft geen politieke interesse en trouw is haar enige wapen. Ook al weet dat schatje verduiveld goed dat daar geen stuiver mee te verdienen is. Ze was onrustig. Nou, kom er mee voor de dag. Ben ik zo doorzichtig? Ach, lievertje, kom nou op. Je voelt je onbehagelijk... Ik voel het. Zeg het maar. Er is opgebeld. Zo? Door een zekere Robert. Nou, en? Ach, alsjeblieft, Willy. Blijf uit de buurt van die jongens. Jij hebt niet te maken met jongens als Robert. Hij behoort tot de reizens. En die knapen spelen ruig spel. Ze blijven hun mensen betalen, ook al zitten ze in de bak. En zonder veel moeilijkheden. Is dat niet genoeg reden om ze te ontlopen? Nou, ah, dan moet ik je eigenlijk niet vertellen dat ik door middel van Robert. Een baan kreeg aangeboden bij hun troepen schermers toen ik nog in Daadmoor zat. Ze hebben een prima geheugen en kiezen met zorg. Bovendien zit de bende goed in zijn geld. Willy, Ik hou van je met alles wat mee is. Nee, ik zal geen preek houden. Ik weet dat je er niet van houdt en ik begrijp het. Maar we weten allebei dat dit je laatste kans is, Willy. Geef die jongens op, ja, allemaal. Uh, Geef jezelf een kans toe. Luister nou, Maggie. praten. Ik ken je gevoelens voor mij. Ze zijn niet zo diep als die van mij voor jou. Ik heb het altijd geaccepteerd en ik heb me er niet over beklaagd. Ik pleit voor jou, Willie. En niet voor wat ik van je wil. Het heeft iets van een aangrijpende smeekbede. Dank je. Ach, wacht nou even, hè. Wacht nog, schatje. Ja, ik, ik voel me een grote ellendeling. Ja, hoe het ook zij, ik, ik moet het je zeggen. Maggie... In mijn boekje komt niemand voor zoals jij, en dat weet je. Je weet ook dat ik me niet wil binden. Je moet begrijpen dat deze jongens mijn vrienden zijn. Misdadigers, goed. Maar we hebben samen heel wat meegemaakt. En ik zou ze zo niet voorbij kunnen lopen. evenmin mijn enige broer dik de rug toekeren. Ik heb op een hele gewone, normale manier mijn dag doorgebracht. En jij gaat me berechten. Verklaart me schuldig. Nog voor ik iets heb misdaan. Nee, het komt wel goed. Je moet me daarvoor de tijd geven. Vroeger of laat zullen zij het zijn die hun interesse in mij verliezen. Nog dit, Maggie. Ik, eh, ik heb een kleine slaapkamer gehuurd met een keukentje. De tent is armzalig gemeubileerd, maar licht en met een Victoriaans plafond. Jij bent toch zo gek op antiek? Waar? Oh, eh, in de buurt van eh, Portobello Battle Road. Haar zachte handen. Streken over mijn eigen huid. En ze was ademenemend lief. Haar ogen hadden bijna hun kleur verloren. Dan plotseling kwam er weer licht in. Ze leken dan groter en bijna fosforiserend. Ik heb altijd gehouden van haar timbre. Koel cool en indringend. Ik zal geen preek houden. Maar ik hou van je met alles wat in mij is. God, Maggie. Ik wacht nog altijd in de garage die, omdat het koopavond is, tot negen uur open blijft. Een vier jaar ouder Jaguar heb ik gekocht. Een grote hap met mijn duizend pond. Ik weiger de aflevering zonder dat ze een alarminstallatie hebben aangebracht. Aan het einde van de garage staat een klein heertje van middelbare leeftijd. Naarstig naar de tweedehands auto's te kijken. Een keurig heertje met een gleufhoed op. Ja, dan is de laatste zit erin. Je kan rijden. Eerst veel later herinner ik me. Het nette heertje met de gleufhoed leek me volkomen ongevaarlijk. Tot zijn blik de mijne kruiste. Hij onthulde niets. Maar die turende blik werd zo onhandig afgewend dat het me altijd duidelijk opviel. Om die reden voelde ik een latente angst in mijn groeien. Het was krankzinnig, krankzinnig. Nee, nee, nee. heeft geluisterd naar de XI man het eerste deel van een hoorspelserie in vijf delen, naar het gelijknamige boek van Kenneth Royce in de bewerking van Wim Bischot. De rolverdeling was een barman Hugo Koolschijn, Mackie Corrie van der Linden, X Pieter Luts, Walt Hans Hoekman, Dick Ad van Kempen en een chauffeur Polo Hamburger, regie Hero Muller.